René van Brakel met het NOS-journaal. In Alkmaar zitten dichtig Feyenoord-hooligans vast... omdat ze gisteravond later een café hebben gevochten. Vijf bezoekers raakten gewond. De hooligans waren bewust naar de stad gegaan om daar een ruzie te zoeken. Waarom ze Alkmaar hadden uitgekozen is onduidelijk. Feyenoord speelde er niet. Twee van de hooligans waren ook betrokken bij de strandrellen in Hoek van Holland.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 In Venetië is een drijvend paviljoen van de architectuur biennale in elkaar gezakt. Het gaat om de Kroatische bijdrage aan het evenement, waar arbeiders van de scheepswerf een scheepswerf maandenlang aan hebben gewerkt. Bij het binnenvaren van de haven van Venetië zakte de constructie van ongeveer 35 ton ijzerdraad in elkaar. De architectuur biennale ging vandaag open voor het publiek. Op veel plaatsen zijn festiviteiten helemaal of deels afgelast vanwege het slechte weer. Zo gaat de vlootschouw in Vlissingen niet door, is in Westerbork een muziekfestival afgelast en werd in Nijmegen een optocht in middeleeuwse kleding naar binnen verplaatst. In de Twentse losser worden geen nieuwe overstromingen verwacht door overtollig regenwater in de dinkel. Gisteren stonden kelders en straten blank doordat het riviertje buiten zijn oevers was getreden. In de eredivisie heeft PSV voor het eerst dit seizoen punten verloren. De Eindhovenhagen speelden met 2-2 gelijk tegen ADO Den Haag. PSV deelt nu de eerste plaats op de ranglijst met Ajax, dat met 5-0 van de Graafschap won. Feyenoord won thuis met 4-0 van Vitesse en Twente versloeg FC Utrecht, ook met 4-0. Het weer pittige buien met windstoot en soms ook onweer. Het is hooguit 17 graden, ook morgen buien, daarna droger en warmer.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 vind ik heel, heel bijzonder, heel speciaal. Mm -hmm. uh, juist omdat zij een kind is van gescheiden ouders. En ik heel lang vader ben geweest in het weekend. Ik was er altijd. Mm -hmm. En nu ben ik er eigenlijk niet zo heel veel meer. Want we draaien natuurlijk ook de winkel. Dus het was voor mij een heel warm bad. Een heel warm gevoel ja. dat ze erbij was. En het ook intens beleefde. En ik hoop dat ze dat over 70, 80 jaar nog zo ervaart. Mm -hmm. uh, en persoonlijk meneer Bakels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 Ja, wat, wat zijn dat voor mensen die jou zo hierbij allemaal hebben geholpen? Uh, nou, dat zijn mensen die zeg maar hun uh, specialisatie hebben in hun vakgebied. en Dat, dat kan een kunstenaar zijn, een kunstenaarres dat kan iemand zijn uit de PR en uit de marketing, dat kan een bank zijn. Uh, zoveel mensen die me uh, adviseerden, ook jonge ondernemers uit Zandvoort, die de kans heb gegeven van joh, draag je steentje bij uh, aan onze succes. Ja.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 And lies. she said, Don't turn off your radio and let's go dancing. Party young to sit at home all night. What's the use in sleeping when we're in this city that tries to stay awake with all its might?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 d'un blanc à vous peignoir, que c'est troublant oh, oh. à vous c'est troublant je noirais bien c'est pour 10 ans mais j'en prendrais pour 110 ans au moins au moins 110 ans